This podcast is brought to you by ICTim. Zeg Patrick. Ja, jongen, jong. Moeten wij niks speciaal doen, jong? Voor de vuilde podcast? Ja, technisch gezien is deze wel de vuilde podcast, ja. Want we hebben niks speciaal voorzien, eigenlijk, hè? We hebben nou niks speciaals voorzien, maar we hebben anders, anders bel ik de Dani. De Dani, maar ik denk, de Danny, die is op congé, jong. Nou waar? Ah wel, die is naar Luxemburg. Nou, Luxemburg. De Luxemburg. Ah, ja, heel, zijn die zijn, zijn zwart geld, zijn zwart geld gaan, ja, ja. gaan stokkeren en gaan ja, halen. Maar, maar ik kan wel zijn broer dan Ken je hem niet? Ja, de Ronnie. De Ronnie. Meke... altijd rondjes in de Ja, in mijn café. in de mureu. Gratis ja. drink. Gratis drink En de Ronnie. Dat is zo'n havenarbeider. Is het echt? Dus die kan ons eigenlijk vertellen hoe dat leven eraan toe gaat. Ja, die kan nou eigenlijk fout dus, zeggen van hoe dan een harde mens eigenlijk werkt, jong. Ja, jong. Dus dan gaat dat hier allemaal een keer op tafel. Ja, tafel op en tafel. dan gaat ons niveau in één keer een mug gekrikt worden en dan gaan, de klaar, dan gaan de luisteraars eigenlijk niet meer klagen, jong. Dus dat is eigenlijk een soort documentaire over de havenarbeider. Over de Ronnie eigenlijk vaardig. ja. Dat is zo'n beetje cultuur dan eigenlijk. In de broer podcast. van de nani. Je hebt de nani en je hebt de Ronin. Kunnen jij die goed vergelijken met elkaar? Ja. Snap je? Ja. Dus ja, okay. dat is eigenlijk wat we gaan doen voor de volgende eigenlijk. En technisch maar gezien is, hebben we ook de Mike. Dat is zo'n cultuur dan in ons op het Een beetje toch, cultuur. Toch? En een bekken de Mike. En de Mike. Maar je de Mike die de... nemen we daar gewoon bij. Dat is ja. een gratis bij. Maar die, heeft, die komt zo bij de mensen. Jot. Dus die kan zeggen hoe dat eraan toe gaat in Vlaanderen. Je bent een lot gitaar bedoel je? Achter, achter de hozen. Achter de hauzen. Nee, in de hauzen, hè. In de hauzen. Ja, met, met de ja, pijpen, hè, ja, met ja. de jong. Zo, ja. En hij weet hoe dat die pijpen eruit zijn, van binnen en van buiten, hè. He. Het is dat, jong. Het is dat. Hey, dus, ken ik ken ik daar geen Floyd van, ze. Dus nu draai je de intro. Dus nu komt de intro van die Johan Patrick live, nummer 5. En pak nou pakken wij ons pinkje. jong. Ja. En dan doen we Santé. Santé, hè. Santé, santé hè. Santé, ja, Patrick live. Welkom bij Johan en Patrick live. Ik zit op Patrick en alsmaar zitten. Johan. En dit is de volgende aflevering van Johan en Patrick. Live. Live? Het gaat snel, hè, jong. Ja, jong. Het gaat heel snel. Maar, spuitig genoeg, dames en heren. Ik weet het, we hebben een fout gemaakt. We zijn niet eerlijk met alle geweest. Normaal zouden we om de twee weken uploaden. Maar dan, Danny... Die kon er nooit baas zijn. Ja. En uh, die had altijd uitvluchten en zo. En dus moesten wij altijd verlaten, verlaten. Ja, want wij, al wa zeggen van, wij, wouden, wij kunnen dat niet blijven. Nee, wij wouden iets nou, met een Danny dan oppakken. Want wij wouden namelijk nou, de Danny dan strikken voor de vijfde. Maar nou zitten we opgeschaald met de Ronnie, hè. Maar ja, met een Belgium heeft hij veel werk, hè. Die dus dus staat volop op volle kracht Dat is bezig. op volle kracht, want 2 WK dat gaat beginnen binnen een week of dus zo. Dus hij kan niet veel congé pakken en zo. Dus nou, moet dat bier jamper maken. En zijn hè, vrouw ja. doorambetant en zo. Ja, die dus wil ja. zwanger worden, hè. Ah ja, dat lukt niet en zo. Er zijn sperma's, daar zijn problemen mee en zo. Voor het dalen gaat Ronnie geen probleem met zijn sperma. Maar ik dacht dat eigenlijk de Nani dat die probleem had met zijn poepen, gaat ik ik weet het allemaal, mee, hè, van, maar hoor, hoort zo van... Zo, dat een ja. of zoiets, die, uh, die uh, <laughs> Nee, dat dat niet, die kakt hem in bed, hè, joh. Ah ja, daar heb ik iets over gehoord. <laughs> dat hij dan pomper moet staan, hoor. Ja, dames en heren. Allee, ik heb dat van horen zeggen. Ja, van, weinig dat weinig sperma, weinig, dat ja. er te weinig zout in zit. Ja, Maar blijkbaar, maar blijkbaar komt er veel alcohol te drinken. Paardig, mm. Maar nu moet hem naar het schijnt... In een potteke, sperma, en dan injecteren. Met, met zo'n zo sportding. Ja. Maar nou, ik ga niet in details gaan. No, maar ik kan niet in details gaan, dat, gaan. Dat, gaat. dat is ook een privé Maar kijk, uit Dus we moet Mieke eerst in dat potteke, hè? Ja, ja, dat is moeilijk, hè, Ah oh, ja, ik weet niet hoe dat daaraan doet, Mikken in jong. een Ja, Ik weet toch niet oh, dat dat wel een straalgas zijn? Ah, nee, hè. Nee, hè, nee, nee, nee, Ah, wel, ja. En dan, en dan is zo'n, oh ja, juist, het is er een effect. Wat dan? Opnieuw. Dan moet je terug naar En is dat kwaliteit terug naar beneden. Hè? Ja, maar dan dokter kan dat zien. Ah, even kwaliteit. Dat is juist. Wij kunnen dat niet nee, zien. Nee, nee. Die doet dat onder een microscoop. Maar kan je alleen dat zien. Kan ook riekenpauze? Dat is kiekt niet, joh. Oké. Oké. Nee, dat voor onder de mensen weggelegd. Ah, nee. genoeg in detail. Genoeg in details over sperma. Ja. <laughs> dat is voor ons goed. Ja. Maar, dames en heren, we zijn eigenlijk een beetje te lang oud en eter geweest. Ja. En dat komt omdat wij op congé zijn geweest. Juist, juist, ja. dus Ook juist. Maar ook een beetje door de Nani. Ja, meer door de Nani, maar ze zijn ook op congé geweest, ja. want we hebben congé nodig. Want wij zijn hard werkende mensen. Je hebt wel een leuke café moeten sluiten, hè. Dat was een aardige beslissing. Maar, aarde aarde beslissing. Ja, maar ik heb kijk veel wat geld, hè, jongen. Ja. Ah, shit, eigenlijk. Maar dat, dat het was, was zeg maar dat gratis, hè. Jod, jod, jod, jod. jod, jod. En door wie kwam dat, jong? Door al, ah, A, ja, Altijd ah, ja. door de Johan, jong. De ik Johan fixt hier alles, jong. De Johan fixt hier onze micro, de Johan fixt hier onze website. De die fixt alles, jong. En vertel een keer aan de dames en heren waar zijn we naartoe geweest. We zijn geweest naar de benedorm. De benedarm. Wat? En weet, en weet, en weet hoe? ja. Het, de mensen maar, moeten weten hoe, hè. Maar weet iedereen wel waar de benidarm ligt, jong? Maar ja, Benny daarom dan weet we iedereen. Weet de Mike waar de Benny daarom ligt? Hm. Joh? Dat wens ik niet. Als een simpele loodgieter. In Spanje? je de wereld niet. Uh... Nee, dan, ga je, dan kun je. Zo, we of, kunnen als, als een simpele, simpele mens. Zoals een simpele havenaar bij, dan kun je niet elke, elk jaar op prijs gaan, zoals zullen. Alleen ik weet niet. Een loodgieter is 24 of 24, dus mm. simpele, Dus eigenlijk, vaak, op ik. de FOD hebben wij een werkgroep. Jot. Voor het werk. Omstandigheden eigenlijk. Excuseer Johan, doe maar beter. En uh, ik zit in die werkgroep samen met de Ludo. Vroeger zat de René daarin, maar nee, de nee. omstandigheden is die daar uit ontslagen. Mm -hmm. Hij maakte te veel op en zo. En de voorzitter kwam er niet aan, ja, nee, hè. Oh, je kent dat allemaal. Ja, jong, welke politiek druk je zeven ja. altijd? En onze voorzitter had een keer gezegd: Theorisch. onze productiviteit ligt onder het gemiddelde van de Europese Unie. Dus nog lager dan de Wallen. Ja, maar de Wallen, dat is federale financiën. Dus dat kun je gaan niet meten, eigenlijk. Want ja. daar zitten Wallen en Vlamingen samen. Maar die Walen hebben licht... toch ook een, een deel financiën? Die hebben toch ook een Waalse regering, of is dat nou niet? Ja, maar financiën is federaal. Federale overheidsdienst financiën. Dat is dat Ja, dat is dus juist. Dus dat is gemixt. Ja. Maar we zaten onder Roemenië. Onder Roemenië? Ja. En onder Polen ook, of wat? Polen, Roemenië, zaten wij onder. Oh. En dan onze Dat kan vuur, maar toch niet, Onze voorzitter had dan een sms gekregen van Van Veld: Dit kan niet verder gaan. En die moest dat dan de werkomstandigheden ja. verbeteren. Verbeteren, ja. En dan had ik een idee van, waarom maken wij niet elke maand ja. de werknemer van de mond? De werknemer van de en mond? En die krijgt een cadeau. Zoals een cheque. Een cheque. Of ik weet niet wat. Elke mond of iets Je moet, een, zijn, moet een, een surprise blijven eigenlijk. Ja Ja, dat je niet weten. wat zou kunnen ja. zijn. Ja. Ja. Dus we hebben dat geïntroduceerd En toevallig ja. was Kik de eerste dat dat won. Ja. Allee, toevallig. toevallig. Toevallig. Heel toevallig. Heel toevallig. Ja. Toevallig. Ja. En dat was een reis. Allee, ik had dat zo voor gezorgd dat dat een reis Ja, dus wat technisch twee. al gezien dat ja. dat een reis was. Ik had dat voor gezorgd. Ja. Dus dat was een reis naar de Benidorm met twee. Ja. Voor vier dagen. Ja. All inclusive. Ja, jong. Maar het was wel met een groep. Met een groep. Dus met alle dus mensen. Je weet, je weet niet wie dan een groep zit, hè? Nee, je, je maar meestal je, je gaat, gaat aan... er wel oude mensen naar Benidorm. Ja, dat weet ik niet, hè, jong. Dat weet ik niet. Ja, maar het was niet in het seizoen, hè? Dus dat weet ik wel. Hè. Dat A, mensen meegaan. Op mijn werk ja. is er ook een jonge gast die naar de durm gaat. Hè? Die is ja. 28. Ja. Die valt wel op oudere vrouwen, maar die gaat ook naar de benen Dus die valt op Koegers? Op Milfs valt die Milfs en Koegers, dat is toch juist hetzelfde? Ja. Of, of wel? Of niet? Die pakt oude vrouwen. Ja. Ah, hij vindt dat tof. Hij zegt altijd, op een outfit fiets uh, rijden. Ja, maar wat die is die ketting nou is, Dan kun je niet leren rijden. Hè? Zo simpel is het, hè? Ja, maar technisch gezien gaat dat nog wel, hè. Hoe noem ik je meer Oliebuys meer als je begrijpt wat dan ik bedoel? Dan zou ik van fiets veranderen. Dat is juist, joh. Dat zijn die banden dus... wat platte ik ja. joh. En dan, dus zo gezet, zo gedaan. Mm -hmm. dan zijn we naar de Benidorm gegaan? Ja. Hè? Heb ik je... Uh... Heeft uw vrouw ons afgezet aan de luchthaven? Aan de luchthaven, he, Alles ging goed. Alles ja, ging goed. check-in. Check in. Dat was een schoon makke. dat was allemaal in orde. Ja, ja die kwam juist ja. niet allemaal aan de peets. Je kent dat, hè. Ja. Het gewicht, dat was allemaal goed. Ja. Dus maar een ging... Gewicht stapel, maar dat van ah, dat wij, dat kan ik Daar, niet. Dat, ja. dat gewicht was goed. Dus wij gingen, wat was dat, een aap hier. Ja, ah, kan... ja, dan API. Als we dan aangaan door de security en ja, zo. Ja, dat... Mocht je daar niet, niet te veel grappen maken, want die mannen kunnen daar niet meer lachen. Ja, niet. Nee, je mocht al niet meer een jeodem opmaken, tegenwoordig nee, nee, of zo. Nee, nee. Dan, is de, oh ja, dan is het direct, direct opgepakt. Ja. En dan was de boarding, en dan was het daar in één keer uh, dat ging niet goed. Hè. Nee, dat ging totaal niet goed, joh. Nee, nee, nee. Dus blijkbaar was die een vlucht overboekt. Overbukt? En dan reepen ze af, we need four people's, peoples. we need four people's to, uh, to uh, go out of the plane. Yes. En niemand wou gaan. Oh, oh nee, ah, tuurlijk nee, niet. niet. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, want oh, wat, wat we mogelijk, gaan wel een paar destinatie geraken, ah, ja. En toen, oh, ja. toen waren, we, waren ze wat slimmer geworden en zeiden ze, you get the refund of your ticket. Oh ja, En dan dachten wij van, maar we hebben niet voor ons ticket. Je ja, hebt betaald. Dus, dus als we nog een de, event uh, krijgen, krijgen. dan is... maken wij winst. Ah ja, dus allee, we hebben direct uh, onze hand opgestoken. En dan Oops. zei hij, madame. You will be travelling to uh, London uh, Heathrow. Heathrow, yes. Heathrow, and then to the Beendarm. Beendarm. Ah ja, allemaal goed, allemaal goed. Allee, dan was dat mijn British Airways. Hey, dat was goed eh? Ja, dat was wat, heel cool. dat goed. dat ja? Ja, he? Dat is beter als de Brussels Airlines. Zo, ja. Met Brussels Airlines als je een pak eten, chips. Als je daar ah, een pakje ja. pak ja. chips krijgt, dan, dan, dan, dan, dan, dan krijg je tenminste heel veel. Maar ja, als, als hier bij de Brussels Airlines dan krijg je maar misschien vijf chips of zo. Ik zeg maar iets. Hè. Dus met British Airways was daar in orde. Ik kreeg je nog een snack Ja, een snackje en een pinkje Dat blijf. Weet je, die zien de mensen te Dat was dik in orde. Ja. Totdat wij op onze destinatie waren. In de Meinen. dus we dus moesten naar, van Brussel naar londen Heathrow. En dan het? van londen Heathrow naar de in daar. Moesten wij daar transfereren en zo. Ja, goed. met de valiezen en zo. Ah, nee, hè. dat, was, allee, dat ging automatiek, hè. Dat ging automatiek, maar toch. Maar ja, maar ja allee, ik heb allee, mijn dus, handbagage dus, bij, joh. Ja. Maar plus je dingen. Ja, jong. We hadden nog valiezen, hè. Ja. En dan, blijkbaar, ja. Op onze destinatie, die valise kwam er niet uit. Meneer? Eh, nee. Ik had kijk ik niks bij naar hem moest ik dan doen. Maar, wat een groot probleem, hè? Ja. Want dat adres, dat stak in mijn valise. Ja, dus, dus wij, wij, moesten, moesten wij, wij wisten niet waar we naar heen moesten. Nee, dat adres wisten we nee, niet. Dus, het Allee. hotel, Wij wisten dat niet. Dan zeg ik tegen de Patrick: van, niet panikeren. Ik regel dat. Ja. Ik regel dat hier. je. Ik had daar gesocialiseerd al met onze groep. Ja. Dus ik wist. <lacht> dat daar. <coughs> ja. Gaat Patrick. Gaat Patrick. Ja. Dat Bot. Ja <lacht> Patrick had het ja. Dus ik wist. <lacht> ja. Daar gaan. Doe je vallen? Ja. Daar gaan mensen mee van. De Line Dancing Club. Van ja. Zitkranten ja, ze, dat, ze, al de wouw, over. ja dat was dat was, ja. vast was. <kij> oh, okay. dus heb ik daar op de Facebook opgezocht, ja. heb ik daar naar gebeld en uiteindelijk via via zeg ja. ik dat adres te weten Rome van we zo, zo, zo zijn we dan naar nou dat hotel gegaan ja, en waren we terug bij onze groep alsjeblieft ja, zie dan zegt iets wat wij er allemaal hebben gedaan jong eigenlijk de erom. Als je dat ligt aan een Hebben we daar een beetje excursies gedaan? Dat zat bij ons pakket Weet je wat ook in ons pakket zat? All-inclusive. All-inclusive. Maar wij zijn naar het exclusieve strand geweest waar Tom was, zijn videoclip heeft opgepakt. Ja, ja dat was dat. En ik heb dan een selfie gepakt, van de zand. Hier stond Tom. Ja. En dat item dat wij Ja, met die snur? Met die snor. Nee, hey, dat is speciaal zand, dat, dat kun je nog niet verantwoorden. Nee, nee, nee. Zo'n zand ja. hebben we niet in Melje. Nee, nee, nee. Maar eigenlijk in Beidendron valt er eigenlijk niet zoveel te zien. He. Nee. Veel allee, van die appartementsgebouwen. Beaches, en veel, een En veel oude cultuur. Veel beaches. Veel beaches, ja. Veel beaches. Yes. Zo met strand. Met strand en met en, bergen. met bergen. Ja. Yes. Veel bergen. Veel bos. Ja, bos. En bos, bergen. En en bos zaand. en bergen. En weet je nog, in dat hotel in het zwembad, jongen? Wat ik daar iets voor, hè? Jong. Ja, gaat daar iets voor je zwemnabeken in je krijgen. En dan joh. met mijn zwembroekje. Een gat die? Ja, je gat in een zwembroekje. Weet je ja. hoe dat, dat komt, dames en heren. Zeg niet? Door de straling. Dus je weet, dames en heren, in een zwembad of in een jacuzzi, of weet ik veel wat, door die temperatuur, daar is zo'n straal of zo, hè? Dat een temperatuur een mug doet. Ja. Iedereen kent dat wel. Ja, ja, ja. Maar wat heeft dat je hen nou gedaan? Die is er gaan zitten. Ah ja, en, en dat was al een zwembroek van in. De dat dan nog? Ja, van ja, 2000 oh, of zo. pakt zoiets. Dus eigenlijk, en dat was wat uur. Die, zwem, die zwembroek dat ging niet meer lang trekken. Dus, dat... dus, dus toen, ja. wat is met die zwembroek gebeurd? Dus hebt... Die zorgde je straling onder water, want jij kunt die straling niet zien. Is een een in één keer gaat die dan zwembroek kijken en dan uh, had ik een idee van, uh, alle, hoe gaan we dat hier oplossen? Ja. Dan heb ik die een baarman daar geroepen. Ik zei signoros, signoros. Yes, signoros. En dan kwam die. In. Ja. En ik zei... Uh, I want to read the gazettes. Yes. The de gazettes. Uh, de gazettes de la sportos. is. Ja. Yes. Maar die verstond mij niet. Ah, nee, tuurlijk ah, niet. En dan, en dan wist ik nog, ah ja, die gazette hier, dat is El País. Yes. El País, zo. So. Ik zei El Pais en dan Atteen Dateur. Ging die in de gazette al over mij? En dan heb ik zo die gazette achter mijn gat gehouden. Not. En niemand deed dat terug? Ja, niemand Dus eigenlijk, eigenlijk heb ik nog chans gehad. No. Oh, ja, ja, vrij chans gehad, ja? Ja, joh. Wat vond dat van Tateen? Ja, tieten, dat was eigenlijk een vrij spons, joh. Dat was zo slaukes altijd. Slakkes En noemt dat zo'n patat, maar in zo'n taart precies. als frittos. nie, nie. nie. Allee. Zo, het is precies, dat lijkt als een taart, maar dat zit pataten in. Een taart? Ja, Met pataten? Met pataten. Een taart met pataten? Een taart met pataten. Allee, alstublieft. Lustig. Dat, precies, dat lijkt op een taart met pataten. Nou, ik heb ik dat niet gezien, joh. Ja, maar iedereen kent dat. Is dat pijlen? Nee, dat is mijn roost, hè? Maar dat is mijn roost mijn... en dat is mijn visjes. Ja, maar het is met pataten. Met pataten? Ja, maar ik weet niet meer wat dat noemt, joh. Maar het was lekker. Dat is zo met ei, of wat noemt dat? Pataten met ei. Ja, ik weet het niet, maar je kent dat, ken dat ik sowieso. Niet. Niet, maar voor de rest. Oh, nee. ja, veel uh, buffets en zo, hè. Dus je ja. dus kunt daar pizza pakken en dan een biefstuk met friet. Ja, dus dan pakken we... een lekker, dan, uh, ja, dan pakken we daar van alles mee met een goede glas rode wijn, hè, joh. Ja. En goed, Het is uh, gratis, Het is gratis, hè. He, een FOD die betaalt, hè. Ja. Dat is dus, jong. Uh, dus eigenlijk, het woord dat ik had zoeken was, was tortilla, jong. Tortilla. Tortilla. Ah ja, zuster. Ja. En we zijn, er, we zijn er ook wel Waaienigarden gaan bezoeken en zo, hè? Ja, dat was goed, hè? Dat was goed. En ik heb daar maar, een paar uh, mee gepakt meegepakt nogmaals, ja. jong. Maar dat zijn we voor de volgende podcast, hè? Want anders gaan we ons weer uh, loedersap uh, lo uh, zoten opnemen. Ja. Dus ik zeg naar Ronnie. Nee, nee, wij gaan naar ja, handconden, jong. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. Gelaat ja, doet dat? Ja, alleen ja, doen we maar. Ja, ik hey, denk je, dat ga je de lijn. Nee, nee, nee. <laughs> Ik kom hier nog maar eens in oh, ja, ja, nee, de nee, podcast. Je nee. gaat hier een podcast overnemen, maar, ja, ga, maar, maar is ben... dat heel? <laughs> ik weet het dat niet. Van, dat is de broer van Danny, hè. Oké, okay, dus... Da, ik ga niet alles prometeren hè. Dus, dames en heren. We hebben vooral een primeur. Is het niet waar, Johan? Dat is juist, jong. Maar eigenlijk hadden wij voor ons jubileum want dit is toch een klein jubileum Ja. Vijf is toch al veel, ja. hè. Vijf is toch al meer als vier. Uh, We hadden wij een Dani uitnodigen. Maar de Dani die is weer weg. Die is weg naar de Luxemburg. Dus daarom hebben wij zijn broer uitgenodigd. En die heet de Ronnie. Deg je Runny allemaal goed. Jongen? Ja, zeker, zeker, zeker. Dus ik heb de Ronnie de grote havenarbeider. Joop, geen schijn van ja, een havenarbeider. Ja, ik ben een havenarbeider. en ik. Doe uh, jij dat heel Ik doe dat zeer graag en. Allee, dat is wel veel harder werken dan nul, want als ik Hulu hoor, dan is dat ja, constant man. op vakantie gaan en zo. Hey, allee, hey, hey, hey. Uh. Hey, wij werken in En dat, is, dat is het, kunnen Dat is het werken, het werken altijd. Maar allee, ik kan wel ook een beetje meespreken over vakanties, maar bij mij vakanties, dat is aan het zwembad liggen en zuipen totdat je er bij neer valt. Allee, ja, niet dat dat in mijn, in mijn wekelijkse doen is dat ook altijd eigenlijk hetzelfde, eerlijk maar, gezegd. Maar zou jij trots op dat op mijn broer, waar, waar, wat is dat voor een vraag nu ineens? Ja, want jij zijt toch de broer van DEN DANI. Ja, DEN DANI. DEN DEN dat een de beltje is uitgevonden. Hoofd van AW Marketing. Ja. ja. Oh, ik weet niet, ik vind, ik vind dat hij eigenlijk, kant niet zoveel voorstelt. Alleen, nee, ja, hoe dat, Dus vrouw niet? niet trots op Papru? Nee. Waarom niet? Ja, waarom niet? Heet, heeft dat broer iets al misdaan of zo? Ja, alleen die, die, die voelt mij zoals minderwaardig zo, oh, ja, precies. Zo. Ja. Ik ben, ik wel, ben een havenarbeider. En, en, en, en hij is rijke tatoe. Ja, ja, ja, veel geld verdient en weinig. En, en de de is niet meer geïnteresseerd in, in met zijn broer afspreken en zo en een keer een pintje te gaan pakken. Nee, ja, een pintje, een Belgium bedoelde. Ja, <laughs> maar ja, maar je moet dat wel ergens begrijpen. hè? Hij is de head of de marketing of ja. de A bij InBev. Ja. Ja, maar je moet toch ook met die broer goede contacten hebben? Dat is toch normaal dat je goede contact hebt met die broer? Dat da da kan ik niet ontkennen. <laughs> maar het ding is, even carrière maken en een broer in de steek laten, dan kies ik wel even voor carrière maken, bijvoorbeeld. Ja, maar. Ja, maar ja, waar, waar, waar, waar zijn de kant snap ik dat wel, maar. maar ja... Dat maar je hebt toch technologie tegenwoordig? Ja, maar. Ja, je hebt toch eh, de dus Skype, jongens? Skype tegen bijvoorbeeld niet? Nee, nee. Dat da, is het probleem met mij. Ik, ik ben echt nog een mens van sociaal contact. Jans. Elke dag na mijn werk, dan ga ik nog naar het café. Ja. Dan heb ik echt sociaal contact met, echt met mensen om mij heen, zal ik maar zeggen. Maar dan, dan is, komt toch ook naar een café? Ja, maar Waarom kan niet voor één pintje te drinken? Ja, maar waarom kan... En dan is hij niet direct de weg ineens. Waarom kan die u dan niet gewoon meepakken? Ja, nee. Hij vraagt daar niet of van. Nee, hij heeft de druk, ja, te druk eigenlijk. Hij heeft ja. te druk met zijn Maar hij doet moeite, hè, maar het is een job dat, dat in de weg staat van hem, hè, zal ik ja. maar zeggen. Oh, ja. en hoe lang werkt hij al in de haven. Oei, dat is al, dat is al zeker drie jaar of zo. Ah, ja, ja, maar wat heb jij daarvoor gedaan? Daarvoor, ja. Dat is zo wat werkloos geweest eigenlijk. En, dus een allee, van Ja, alles zo, ja ik ga dat niet direct zeggen op, op zo'n ja. pimp. Ja. <laughs> en heb jij ook alcoholproblemen gehad, gelijk aan broer? Ja. of Of niet? Uh, ik heb dan eigenlijk... Allee, als ik eerlijk moet zijn, dan heb ik dat nog altijd. Want ik zeg het, na, na mijn werk, is het altijd met de mannen op café gaan en zo. Maar, allee, het begint te beteren Ja. Maar gevolgd geen therapie of zo. Nee, nee, nee, nee. nee dat is, ik denk niet dat dat niet nodig is. Nee, dat is een Ja. Dus. Maar dat broer heeft dat toch gedaan? Ja. Bij de AA, hè? Dan is AA? Die... Ah, ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Als je het kunt horen in de vorige podcast, uh, zitten meerdere mensen bij de AA. Ja. Maar allee, ja, ik, ik, ik voel me daar nog niet echt direct voor aangeroepen. Allee, ja, ja, dat is zo... Allee, ja, ik drink elke dag, oké, okay, dat is waar, maar... Ik denk dat ik nu nog niet verslaafd zijn aan alcohol, eigenlijk. Maar je drink elke nacht. Ja, ja, ja, maar toch dan nog. Nee, hey, dat is 1, 2, 3 4. Wacht 7. Dagen. Maar ik drink wel. Elke... In de week, hè? Maar je drink elke dag wil je En Hoeveel dagen til weer? Ja, ja, maar ik drink. Ja, ja. Dra, vier. Wacht is zeven. Maar je drink echt. Elke dag wil je anders, hè? Ah, oh, dus uh... elke dag. Dus, oh, joh. Dus manag like, uh, pink is. Uh... Die zegt. Ja, af, en, af, en toe een, af en toe een keer uh, een leffe, af en toe een keer een carolus. Hey, oh, ik heb zo wel af. Hè. Oh, oh. En op. Ik ben niet verslaafd aan één drank. Wacht, wacht. Hè? Welk woord komt er juist uit jouw mond? Zeg dat nou nog eens. Leffe. Was dat geen en, wat je gezocht? Heb naar nou juist het leffer om het woord leffe te zeggen? Ja. Sorry, In deze podcast? Ja, som ik heb dan eens één keer gedronken alleen. En dan word ik weer berispt of wat? Vind ik da lekker. Is oh, dat. nee. is dat. <laughs> van een ADMF? Nee. Daar heb ik geen nee, idee nee, van. Nee, nee, ja, nee, nee. Ja, okay, okay. Jij steekt daar. een dolk. een dolk, hè. in de rug van dat bruik, Door dat bier... te benoemen. Ja, maar. nee, ik ben... nee, nee. Oh, wacht oh, oh, uh, even. Ronnie, Ronnie, als moet, al al oh. ik ben bezig. Oké, <laughs> oké. Okay, de trick okay. overdraapt daarna nou, niet een beetje. Nee, om... nee, nee. De leffen, dat is het, het bier dat zo gecommercialiseerd is, zo naar Afrika getransporteerd is, dat die smak teruggekomen is van de Afrik. Mm -hmm. Zo slecht is dat dan gegaan met de leffen. En jij durft dat eten benoemen, durft dat nog een keer te doen, en daar is het dus... Zijn wij duidelijk? Johan, ja, zijn dus... wij, ben ik nou duidelijk of niet? Heel duidelijk, ja. ja van... maar, dat, snap maar... nee, nee, okay, dat snap ik, nee Nee, en geen man. Oké, dat snap ik. Nee, jij snapt het juist niet. Ik ga gewoon ge niet veel bier meer van ABM blijven drinken. Gewoon omdat zij ja, maar nee, weer dus al eens beslist de... hebben... Weer al eens beslist hebben om in een drankprijs omhoog te doen. Van ja, al, dat, van ja. al een drank dat ze hebben. Okay, dan, dan ga ik ga je je daar, ja, je dan... je daar tegen rebelleren. Ja. Zeker als vasten drinker, maar, elke maar... dag. Kijk, maar jij kunt toch korting krijgen als je dat vraagt aan mijn broer? Ja, dat is waar. Is waar. Maar, dat is, ja, dat is... maar ja, ja mijn, maar mijn broer is een havenaar, maar he, ja. ik voel me daar te trots voor. Ik voel me daar veel te trots voor. Ja, dat is juist. Want ik heb het gevoel dat ik een veel zwaardere job heb als mijn broer. Ik verdien minder en ik, ik moet daar niks meer van hebben van mijn broer. Ja, dat is erg om te horen. Hè? Dat is erg om te horen. Maar bon deze ja. is geen psychologische podcast om aan een beter gevoel te oké. Okay, okay, okay. Ik heb nog een vraag voor de Ronnie. Ja, zeg het Als jij he? zo het moet werken. Het, maar het hè? Mm -hmm. ja, in de haven van Antwerpen, Jot. wordt daar dan niet al iets gedronken? Ja. Van alcoholische drinken en zo. Ja, allee, ja ik, kan, ik kan niks gaan toegeven op, hier op die podcast, maar allee, ja, er wordt wel eens plezier gemaakt, zal ik maar zeggen. En maar leidt zouden... dat dan niet tot gevaarlijke situaties. Goed, het ding is, je weet, er zijn twee soorten mensen in Antwerpen. Mm -hmm. En je weet toch de welk? De beerschot of de, de Antwerpen? Antwerpen. <laughs> Wat zou de ja, Ja, daar ga ik me ook niet over uitspreken, want daar ga ik ook weer heel veel mensen tegen me krijgen, denk ik. Ja, maar zou jij niet trots op wie dat je je Ja, ik ben trots op wie dat ik ben, maar allee, ook zo de voetbal, allee, dat interesseert me niet veel. Ah, we zullen een hint geven, het is een rat. <lacht> ja. De Ronnie, dat ziet er maar wel een rat uit, ja. Wat? Ja, want je ziet er maar een rat uit. Ja, nee, en nu begrijp ik niet hoeveel ze bezig zijn, maar... Allee, ja, ga maar verder. Dus, dames en heren, je hoort het. De Ronnie, dat is geen echte. Hè. Dat is geen echte entrepreneur. Maar, dames en heren, we moeten hem een kans geven. Maar, die als... kan daar niet aan doen als ik, ik na twee jaar... In Antwerpen ben gaan wonen, hè? Speciaal om in die haven te gaan. werken. Ja, maar dan moet je toch maar weten. Ik... Weet, eh, moet jij toch weten wat een Antwerpen is. Of... Ja, oké, okay, maar ik moet bij mijn best aan het doen ja, om maar... Antwerpen te leren kennen. Ah, best is niet goed genoeg. Ja, Al best is niet goed genoeg. <lacht> maar dat komt allemaal nog wel. Dan komt het nog. Allee, Allee Paul en af. Waarom? naast staat het van de mic. Jij dus de... hebt nog iemand meegebracht van ons café? Ja. Ja. In het ken. bureau? Ja, dus daarom Op het café ja. zitten verschillende mensen. Dat is juist, jong. Maar Ronnie, wie zijn op het podcast? Is het? Luister, het is nog is naam Johan en Patrick. Live. Jot. Oké. Okay. Waar dus, ja. De Ronnie komt ook soms in een café. Dat is juist, Ronnie komt ook soms in mijn café. Maar... En de dingen ook, de Dani. De Dani. Maar die komen niet gewoon overeen. Die komen niet aan ja, Al zijn broers. Zijn broers komen bijna nooit overeen. Dat weet dat gaat ook. Maar, dames en heren. We hebben hier nog een special guest. En die special special is special guest... Van Poland. A, a, a, a straight from Poland. En, dames en heren, die gast staat zelf op onze website. En de Mike... Dat is geen gewone peul. Als je zegt, en dan een peul, dan zou je denken... Dat is een pijl. Maar die kan veel meer dan dat. Dat is een loodgier. Die ziet dingen die wij zien, dat wij niet zien. Dat is juist. Dat is juist. Die dat dinges... ziet onder de grond. Die, die zien... ziet die wat dat ziet. Die ziet dingen die wij niet kunnen beleven, joh. Zo van die bazen en zo. Van die bazen en... al. Ah, ja. en, en van dat... dat water. Ja. Die heeft al alles uit water gezien, hè. Ja. water. Rechtswater, van beuven, van en hoeven. En die artheid, allee, daar is een artijd en, en zo. En die en de kalk. En, en die kalk al man. die zeven dat en Dat kan bullshit. ik niet verstaan, joh. Nee, dat is allemaal tegengekult voor mij, joh. Ja, dus daarom gaat de Mike naar naar I komen. En die gaat allemaal eens uitleggen. hoe dat zit in de wereld van de loodgieteraar. joh. Want daar ontmoeten veel mensen, hè, weet je dat? Ja, joh. Je moet naar verschillende huizen en zo. En, ja. Allee, je doet iets een klappekje en allee, je weet hoe dat gaat. Ik weet hoe dat gaat. heren, welkom de Mike. Dag, Mike. Dag, Mike. Hallo. Dag, Mike. Jij bent een puil. Ik ben een Poor. En jij spreekt wel goed vlam, van de puil. Ik, ik ben hier geboren. Ja, hier geboren. Hier geboren. Wow. In, Brussel. in Brussel. In Brussel, ja. ja. Toch niet naast dat café. Toch niet als mijn café. Maar... Nee, nee, het ja, is anders het ziekenhuis. Daar. Ah, het ziekenhuis. Een ja. oh, ziekenhuis, hè. Ja, het ziekenhuis. In de jetten, hè. In jet. ah, jetten. Ah, in jetten. ik jetten. Allee, we kunnen we eigenlijk niet uit. In zet, met... joh. In jetten. Ja, niet in jetten, in jetten. In jetten. Allee, wat zou jij van bereepje. Ik ben loodgieter. Loodgieter. Wat doet jij dan eigenlijk vaaklijk? Wat een loodgieter dagelijks doet? En mij Geld verdienen, geld verdienen. Dus wil ik, ik wil ik Hard werken. Dat, dat Ronnie, toch... Ronnie. Heb je het gevraagd, Ronnie? Ja, ik mag toch meespreken of niet? Nee. Het is nou een interview tussen de Mark. Ja, oké, okay, oké, okay, maar. maar oké, okay. Mark, wat zat ik nou? Uh wel uh, wat aan mijn beroep in had. Ja, wat had dat beroep in? Ja, uh wel, beroep gaat van alles in. Er zijn mensen die dat bellen en die zeggen, ah, mijn water loopt opeens niet meer. Not. En de andere mensen zeggen: Ah, ik bouw een nieuw huis, ik heb een loodgieter nodig. Ja, en betaalde jij, moet je kapitaal niet in zwet bijvoorbeeld? Ja, maar ja, ja, ja daarover hebt. wordt er officieel niet over gepraat. Oh. Dus technisch gezien hoede jij dat nou wel. Maar we praten er niet over. Maar dus je doet het. Ja, maar ik dus... zeg toch niks? Ronnie. niet. Maar dat aan een polis zich dan al niet genoeg of zo? Of dat is juist, ja. dat ja. Maar nou maak jij er het racistisch van? Mm -hmm. Nou, maak je en dat is, juste, dat, is uh, ja, dat is vaak in het onderwerp. Uh, jij ja. bent een boer, dus jij doet zwart werk. Punt. Ja. Dat vind, is je, waar. vind je dan niet echt dat de maatschappij mensen... dat nog steeds vindt? Ja. Nogthans doe je je best om zoveel mogelijk... Om u te integreren. Te greren, om u om u te al te uw belastingen integreren. te betalen, want ja. veel te veel is. Te en en toch vind je nog gegevoerd... steeds de typische de mensen... arbeider... ...u, de vuile... Kloor, ja. ja, omdat de, de mensen denken, ja, je bent een profiteur, je doet zwaardwerk, je bent een zelfstandige, je verdient pakken geld. Dus ja, je moet geen... Ge uh, en je moet dan uh, geen... Uh, geen uh, Dingen is betalen. Oh, ik geen pensioen meekrijgen. Je hebt meer respect voor een pool dan voor uh, een of andere bankbediening want ja, of zoiets. Ja, natuurlijk. Allee, ja. Maar ja, dan, dan, oh, dan ja, denken ja, de mensen je moet vis... geen, geen pensioen krijgen, want ja je hebt al pakken geld verdiend. Maar ja... Nou, maar ik kreeg nog niks, hè, jong. Uh, Moppie, jong. Uh. <laughs> ja, er loopt een hond vaak in, de, in een café uh. ja, ja, ja, ik heb kieken een hond, jong. Uh, maar die hond is van uh, laag niveau, precies. Hè. Uh, die kan maar niet aan. Dat kan nog echt niet fan worden. Juist, juist, jong, oh, jongen, de maak, Maar hoe komt dat? Als je een loodgieter belt... Dan moet je altijd een mond wachten eer dat hij rij ja, komt. Ja, hoe komt dat, dat altijd het? zo lang duurt, maar nou, Ik Lijkt mij dan een keer uit, je denkt. Oh ja, moet de jij loodgieter. die buizen bestellen of ja, zo? Nee, nee, of moet jij dat water bestellen? Nee, Bestel jij dat allemaal in Polen het of? Het het nee, die nee, nee, nee, nee. Moet dat water vliegtuig? Ik kom dat allemaal hier in België omdat en die, je wc, je niet die wc komt dan niet van Polen. Ja, ja maar, wc, maar dat kan zijn dat dat dan van, mij, van Polen komt. Die wc dat jij bij mij hebt geïnstalleerd, ja. dat kwam toch van Zet. Polen. Ja, maar... Dat zetten, jouw, Maar krijg. daar praten we toch nou niet over. Maar wie zegt dat nou dat van maar Polen komt? Op, wij zullen antwoorden op de vraag, waarom ja. moet waarom jij moet zo, zo lang? lang wachten? Ja, waarom moeten we al, al, al, al, zo lang wachten? Er zijn wachten. zoveel mensen dan een loodgieter nodig hebben. Je ja, hebt toch ja. niet elke dag? Ongelooflijk. je weet niet hoeveel telefoons ik per dag krijg en zeg... Dat gaat niet. Dat gaat niet. Ik heb daar geen tijd voor. Of je het geen goed <laughs> Nee, Nee, nee, maar nee. Je... Want ik werk ook in het weekend. ga je in het weekend? Ah ja, soms zelfs op een zondag als het moet. Maar ga je dan een wachtlijst? Ja. Ik, ga... heb, ik, heb al, ik heb een notitieboekje. alleen een Not kalendertje eigenlijk. Wat zegt... Ja, bij DM'ers kom ik die ene dag. Maar soms... kun Je kunt je dat niet voorstellen. Dat loopt uit. Dat, dat loopt uit. Noem. En je denkt, oh, dat is werk voor twee dagen. Ah oh, nee, want je zit aan een week. En ja, wat moet je met die andere mensen doen? Dat wachten. Yo. Dus dan moet ik... de die allemaal bellen. En allemaal ah, ja. uitstellen. En nee, want die mensen bellen. En ik neem dat niet op, hè. Ah. Maar stel, iemand geeft zo een hand aan u. Ja. En daar steekt zo iets tussen. Maar ik weet niet waarover dat je nu praat. Stel, die gaat dan zal dat gebeuren dat hij dan zo een mug gaat op die lijst? Er is een verschil tussen... Hier praten we dan wel degelijk over vriendjespolitiek. Ah, dat is een vriend van een vriend. Ah ja, ik ga meer mijn best doen om daar sneller naartoe te komen. Ja. Maar, in principe, er zijn genoeg loodgieters op de markt ook, hè? Ja, dat is Maar er zijn veel luie loodgieters. En de andere, langs de andere kant zijn er loodgieters die 24 of 24 in principe werken. En dan geen weekends, wij kunnen niet op vakantie gaan. En ze werken hard. Mm -hmm. En toch worden ze gezien als profiteurs. Ja, het... Weet jij wel, wanneer ik de laatste keer op vakantie ben geweest? Zeg het oh, Dat ik het niet meer weet, zelfs. Weet ik het of niet meer? Nee, ja. En dan ga ik op vakantie zijn geweest. Dat is al heel lang geleden. Maar is het erg, Johan? Dat is heel lang En dan liefde. denken mensen dat je aan die profiteren van mijn leven. Ik zeg niet dat je mijn job niet graag doet. Maar doe dat je jij? Eigenlijk. Ja. En als je dan bij de mensen komt, geven die je uh, iets om te drinken? Dat is een café, oh, dat het probleem is, als je zo bij een rijke tata komt, of zo bij een rijke familie, daar krijg je niks. Niks? Niks. En een dag is al veel gevraagd. Of zo van zeggen van, dank u dat je het gedaan hebt. Dat is te veel gevraagd. En dan kom je naar een familie die geen geld heeft. Dan natuurlijk geeft je dan minder prijs, omdat je ziet, ja, die hebben geen geld. Mm -hmm. Maar dan krijg je tenminste een glaasje water, een koffie zelfs, als je wilt. Of een thee. Dan zijn er tenminste vriendelijke mensen. Maar ja. kom je naar een rijke familie, allemaal zo bekken. oh nee, oh. dat is hier kapot, Fixt dat snel, uh. dus dat is al hij al gaat naar huis. Al, dat is de omgekeerde wereld. Hè. Ja, maar dat is het tegenwoordig. Hè. Ja. Hoe rijker dat je bent, ja. hoe minder vriendelijk dat je bent voor de rest. En dan ga je nog jaloers zijn op die een ander, omdat ja. je een dikkere auto heeft dan jij, terwijl je auto 70.000 euro gekost heeft. Maar nog steeds ga je toch jaloers zijn op die een ander omdat je zo rijk bent. En de mensen die armer zijn. of een gewoon loon hebben. die zijn blij met alles wat ze kunnen zich permitteren. En Patrick, wat vind je daarvan? Ik vind. dat ja, loodgieters toch een zwaar beroep hebben. Juist. Ik heb ook een zwaar beroep. En wat haver daarbij is dat niet of wat? Nee. Nee. Nee, nee, nee, nee toch? Nee toch. Waar is dat nou zo zwaar, joh? Je moet gewoon met een klerk ronddraaien. ja, ja. Ah, ja. Dat we hadden niet alleen met een klerk ronddraaien, mannen. Dat nou, zeker, Alleen met een klerk ronddraaien. En dan hebben die nog een pint en zo en een fles wijn. Zie je die soms Ja, Dat, dat, Allee, dat, ja. dat, dat is dat zwaar werk. Ja, als loodgieter. loodgieter dat is, is ook weer een, een, een over, Als loodgieter. Een vooroordeel over de hè? Als loodgieter drinkt hij geen alcohol tijdens werk, ja, hè? Ja, voilà. Want ik heb daar geen oh, ja, tijd ja, voor, he. ik we. heb daar gewoon geen tijd ja, voor. Dat he. doen wij ook niet, maar wij doen dat na onze uren. Ja, waar moet dan ik na naar mijn uren hier, komen? Hier na, mijn uren kom. na mijn uren kom dus, ik naar huis. Net zoals in Brussel, daar willen we ook na onze uren van tijd een keer plezier gaan maken. En dan vinden mensen dat het probleem, want dan zeggen ze van, nou oh ja, die haven waarbij we zijn, hebben daar bij die staking dan weer op stilte gaan zitten. Maar alleen, ja. Maar ja, jij komt naar je werk, je werkt acht uur en je gaat naar huis. Ja, maar waar... Ik werkt... kom naar... Mijn werk, soms duurt dat 12 uur, 14 uur, 16 uur soms, omdat het af moet zijn, omdat er andere mensen op wachten. Hè. En dan kom ik naar huis, en ja, dan ga ik direct gaan slapen, dan heb je geen leven meer. Ja, juist. Ja, Johan, ja, Patrick, wees toch? Ja, de er is hier een keer die zo in één keer baf, poef af, weg ja dat is de Ronnie. hè dat is de dat is, is juist zijn zo dus zoals vroeger in één keer Ah, die is weg zonder iets ja, te zeggen hè zonder iets te zeggen vind je dat nou kunnen? nee eigenlijk niet jong. ik vind dat redelijk onbeleefd. Ja, ik vind dat onbeleefd. en weet je en ook die laat hier alles rondslinkeren. hè ja hier, en alles laten vallen vallen De seks zijn uitgeglijen maar eigenlijk eigenlijk was dat van dat zat er je, je moet dat gewoon toegeven hè je, je moet dat gewoon toegeven. je moet nou niet liegen in iemands gezicht je ziet dat toch dat iedereen eigenlijk is als jij gewoon valt, God. van wat gaat dat zijn? die van deuiterd om. Van de gladheid. Oh, ja. En, en dan gaat, ah ja. Nee. En dan gaat je toch ook meestal au roepen. Ah ja. Maar die, heeft ge, die gaat au oude... roepen. Nee, nee, nee, nee. Die, die ne zal... blijft daar liggen. Die dus... blijft daar liggen. En die, die, die, zou, zou, die zou het eigenlijk zeggen dat hem zet, was, anders zou hij zeggen, hem zee. Ah ja. Dus eigenlijk, en die, die wil daar blijven liggen. Die wil daar blijven liggen, Ja. Zelfs. En die wil daar niet opgekast. Nee, nee, nee. Nee. Maar die heeft nog nooit iets opgekast, hè. dat zeg je. Ja, dat is als een avond naar buiten. Hè. Oh, ja, die, die, kan kan, die, kunnen, die kunnen niet kasten, hè. Je hebt het thuis niet aangeleed, Paar ik. Nee. Ik ging een keer naar hem naar het WC, hè? Jot, in Aven. Nee, nee. Hier, hier in Jot. In Haars. In Avilla. Haar ja, in mijn villa jong. Ja. Ik heb een keer een jacuzzi, Alle chickies ja. moet je allemaal afgeven, Maar eerst een e-mail sturen. En naar welk adres is dat, jong? Weet jij dat nog? Contact uit. Johan en Patrick Live.be. Live. Zo live. ja. nou, Ik ging naar hem naar het wc, hè. Op die een bril lag gewoon een strand, jong. Een strand? Ja. Allee, jong. Ey, ik... Op mijn WC. Op mijn WC. Ja. Ja. ja, maar ik heb een keer naar personeel voor, hè. Maar ik heb me ook al iets gedaan. G ja, maar niet naar eigen naast. Nie, nie, nie. Dus op een festival. Dat was in de Vilvuiden. Ja. En, naast, en ik had eerst een drummikje gegeten. Vilvuiden City? Vilvuiden City, jong. Dus dat is de city van de paarden. Dus dat was een festival. Ja. En ik had eerst een drummikje gegeten. Maar dat lag op mijn morgen. Nou oh ja, meestal dus, trekt dat op niks. Je weet niet wat die mannen dat allemaal is Maar je hebt wel een goede uh, durumzaak. Weet je wat ik een keer heb gehoord? Zeg het eens. Je hebt zo deunuur, kebab, deunuurstappen. Ja. En na het schijnt Jod. dat de ziekenhuizen zo wat lijken geven. Lijken? Lijken. Ja. Dus van, door je mens. Van Dieren. Die gedoneerd zijn eigenlijk. <laughs> dat daarvan de naam komt Deuner Kebab en dan leveren de ziekenhuizen die lijken. Jof. En daarvan komt dat vies. Dat is Dat is dat is dan eigenlijk een, een, uh, een hoax, of, uh. Ja, maar ik ken een en die had een keer gezegd. ja, ik heb daar zo'n zo wit ding gezien wit. waar dat die lijken in liggen. Zo. Ja, zo'n bodybag. En die schoenen kwamen daaruit en dat lag daar in zo'n uh, snackbar. Van een deuner Van een deuner pap. Maar dus, als ik mijn vrouw mag afmaken, ja, ja, dus ik was op een festival in de Vilvuiden. Ja. Ik had ik een rumje gegeten, maar dat lag op mijn maag. Ah, je weet niet wat daarin steekt, hè? Dat is geen vlies. Dat is geen vlees. Maar ook ik had er wat pinten op. Ja, dus jij was wel naar de kleuten. Ja, nee, mijn maag was naar de kleuten. Ja. Ik was nog nuchter. Zeker. Wat Zeker. Zeker. Zeker. Zeker. En het ding was, als ik naar binnen ging, gewoon, dat was een raar. Ja, dus je kon niet wachten. Ja, nee, en dat was ook. Mijn ze... <coughs> Maar was daar geen bos of zo? Ja, daar is een bos, maar het ding is, iedereen zit in dat bos. Ah, en het te was, veugelen. Ja, te veugelen of drugs te pakken, je weet dat niet. Ja. Maar het ding was, het was diarree. Ik voelde dat. Je voelt dat. Ken je dat, ah, dat gevoel? Ja. En dan die druk. Ja, ja, je ben drukt druk. dat direct, hè, als de daarbij En als ik dan naar binnen ga, maar ja, al die weven, die moeten naar binnen. Hè? Die moeten een verwarrende bril hebben. Ja. En wat is soms zo'n dixie cut Ja. Ik denk van, oh, fuck this, ik ga hier naar binnen. Ja. Dus ik doe die deur open, maar je kent dat, hè? stinken, stinken. Naar binnen? En, ja, om dat is niet te doen. Of jij. Ook. Maar, dus, uh, ik doe dat zo open, en normaal... Als je daarop gaat zitten, maakt dat zo'n maak zo plons. Dus dat is eigenlijk zo, oh heet dat 40, 50 centimeter diep. Ja. En dan wordt dat, zich... dat zo. Maar het ding was dat dat bekend helemaal vol. Dus maar stel, stel, dat was zo'n dik zit. Ja, dat is zo'n dik je zat helemaal vol met schort en wal. Ja. Dus stel, ik zou daarop gaan zitten op die wc bril ja. dat ik eigenlijk. In de strand zit. Ja. Maar weet je wat ik dan heb gedaan, joh. Voor de nee, nee. Dan heb ik gewoon gezegd, oké, okay, ik ga deze na de kerst op de tuin doen. Ja. Dus heb ik gewoon schouderij gedaan, op de bril, en dat ze goed verspreid. Ja. En dan, en zei ik, uh, en dan waren er ook mensen buiten aan het wachten. Ik zei van, nee, het is gedaan voor vandaag. Je <laughs> naar huis gaan. <laughs> ja, want je kunt nou niks meer mee doen. Ah, nee, ah, nee. De, die plakt hier overal. Maar... Je kunt misschien. Ja, nog... pissen dat gaat misschien nog wel gaan, maar ja. Nou, ja die je kunt misschien nog met je voeten op de wc-bril gaan staan en dan zo. Ja, Kijk nee, aan... want dat, dan die die, die de zwetten krijgt en die plons gaat dat terug en meug en zo is dat een paar rukken al. Want naar het schijnt, die Japanners en zo, soms die kennen dat niet goed, onze wc's. Nee, en dan nee, gaan he? die op die wc-bril staan. Ja, maar Omdat nou, die je dan kunnen dan technisch gezien, gezien wel goed mikken, hè? Uw hand hing ik altijd aan mijn voeten. Ja, dat wil ik zeggen, hé hey, moppie, kom een keer om. Ja, juist. He. Normaal lastert hij, hè. Maar de Ronnie lastert hij precies wel niet, hè. Nee, nee he. Zeg, Patrick, jongen. Ja, zeg het eens. Weet je nog? Ja. In de walen, dat we daar zo op evers zijn gaan jod, jod, jod, jod, jod, Ja, ja, ja, ja, weet je dat nog? Ik en in dat nog. café daarachter, chez... Ja. C'est Jean-Paul. chez -Je Jean-Paul? Oui. Verandert... Weet je dat nog? Nee, Dat verander ik niet mee. Dan... Ja, maar er zijn veranderingen gebeurd in dat café. Oei. Ja. Dus ik ga daar meestal één keer per week een keer gaan schieten, Jot. op de Everswanen. niet op de, ja. de wal hè. Nee, nee, nee. En dan maar ga ik, ik, dan al, dan dan beuren, ga ik bij Jean-Paul een pintje drinken. Ja. Ja. Maar na, ik kwam daar toe bij Jean-Paul Paul. en die dingen was veranderd. De vitrine. Ja, de... die naam was veranderd. Jot. En dan stond er. Shay Kees. Shay Kees? Kees. Kees? Ja, en, ke en, en, en hij dan. het dan. Kees. Ki. k De K van yes. Ja. Then, I, I is. Is. Kees. Yes. En dan I-I-S. S. Kees. Dat is de Hollands. Ja. Dus, en ik kwam daar binnen en dan. Bonjour, kom ça va? Ik ça spa. Ik zeg verdomme en nou dan zitten die Hollanders hier ook al. Oh ja, bij oh, ja. de wal. Maar die nee. kennen, maar die weten het ja. toch niet eens. Ah, nee, die, die kunnen geen Frans. Die kennen ook niet eens uh, sinaasappelsap ze spreken in Frans. Joh. Nee. Zeggen, hoe zeggen die dat? Citroensch. Citroensch. Maar dat is het enige dat die kennen in het Frans. Dat is het enigste. Dat is het enigste. Wat zeggen die dan? Sportwater. Ik zeg, prima een jupe. Ik zeg, de, ik zei dat daar vroeger oh, jup, altijd. jupe. Jup. En ah, nee, die ah, komen, ah, die ah, komen ah, toch, die kennen dan niet. Die komen toch niet af met een leineken? kinnenfe. Nee. Ah ze hebben wel reclame buiten Heineken. Ja, oké. Dat is niet Spenig. goed, hè. Nee, nee, nee, nee, Ah, ik dacht, ah, zitten die Hollanders naar hier ook al, jong? Ah, ja, die, allee, die allee, zitten overal, Die, die verspreiden zich. Je kunt, gelijk, je kunt gelijk nergens meer mee naartoe. Ja, dat zijn Hollanders, hè. En die verpesten onze cultuur, Die hebben ja. ook frieten, maar die verneuken die frieten. Ja, allee, jong. die kunnen geen frieten die bakken, maken. bakken, dat bij, dat is juist hetzelfde, nee? hè. Ah, dat bie. Nee, ja. Dat trekt op niks, Dat trekt fruit, op niks, he. dat is puur water, ja. water. Ik Je eigenlijk dat je uit, en dat doen ze in flesjes. En hey, nog ja. een keer. Het is juist de marketing hè, dat je betaalt eigenlijk. Dat, het zijn wel schoen flesjes, hè? dat is groen. Het is de marketing dat je betaalt. Dat is juist, dat kan ik niet. Je ziet overal doen. reclame en uh, ja, dat trekt op niks. hè. Dat trekt we op zeggen. niks, zal je wel zeggen. Niet, niet, niet. Oh, jong, wat ga je dan doen rond dat café? Nou, dan moet je een ander café gaan zoeken. hè, ja. joh. Daar ga ik, hè. Dat gaat niet. Dat komt niet goed. Ik ken al anders, dat komt niet goed. Dat komt niet goed, dan ga jij dat weer op de bus. Maar eigenlijk, uh. wat ik zou kunnen doen, is dat café daar overnemen hè, joh. Ah ja. Je hebt toch connecties met de AB Inberg? Ik heb connecties met de AB jij Als, Als je naar zoals... uitbouwt, ja. en je zet daar een... Een gast. Allee, je zet daar iemand. Je kent toch wel volk? Ik ken de kik wel volk. Ah wel. Zet daar uh, voor mij een andere gast? Ja, met een Vlaming. Of een wal. dat ah, maakt niet uit. Als het maar geen lander is. Oké, als het maar geen lander is. Okay, is. Sofa. Ja? Jot. Ah, we regelen dat? We regelen dat. Ja? Jot. Dat is goed. Oké. Dan zijn dat het en al dan. Oh, oh. Allee, kijk <laughs> Dat is toch grappig, kaka? Nee. Allee, kakka. je. Hey, weet je wat kaka is als een voetbalspeler, hè, jong? Nee. Johan, ken jij kaka nog? Ja. Dat was een goede voetbalspijler. Oh, iemand vroeger, uit mijn kans, die had zo'n ding. Een voetbaltruikje. Van Kaka. En dan zei je dan, ah, jij uit Kaka. Ja, de tijd dat we nog op school zaten. in wij zijn tijd? Dat is een tijd, een tijd, een tijd, was al meer dan 30 jaar geleden. Ja, toen was die gast nog niet eens gebeurd, nee, technisch gezien. Ja. <laughs> <laughs> nou, zeg je, eten, Patrick. Nou, ga nee, je, <laughs> eet. Heel ons twaartschema is van de kloten. Oké. Okay. Oké, okay, dames en heren, Pacht, ik ga de kabel hier gewoon leggen. Een draad. Een draad. Een draad. draad. Want anders zal ze weer een draad. Vallen, nee, ja, dat is een draad. Maar nu is alles draadleus. Ja, dreadlocks. Dreadlocks. Maar dat is dat eigenlijk Dat is mijn draad niet, hè? Ja. Dat is zo hard haar. Jot. Als je dat zo niet veel wast, dan wordt dat zo ed. Ed. En dan moet je dat niet meer wassen. Maar dat schijnt. Denk... Bent... Dat, geen... dat is dan eigenlijk een soort transformatie dat je haar gaat. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, dames en heren, welkom nog steeds bij de Hand Patrick Live. Live, from... ...maar een Goed. Maar over een week is te ver, joh. Over een week al? Over een week. Mag, uh, dat kan toch niet? Over een week beginnen we. Ah, ja, juist, joh. Dat is juist. En wat, gaat er, wat is dan? WK, hè. Het WK, WK voetbal. voetbal. 2000... 2018, joh. En in Rusland. In Rusland, ja. In Rusland en weet er uh, welke ploegen er allemaal meedoen? doen? Veel, veel ploegen. 32 of wat? Ja. 32 ploegen. 32 ploegen, jong. Dus Rusja, dus je hebt ploeg A. De ploeg A, ploeg groep A. A ja. Ploeg groep, groep, A. groep A. A. ploeg A. A. en erbij C, D, E, F, G en H. Dus A is Rusland. Jot. Was ik daar van Rusland goed? Ja, minder nee. goed? Dat was niet goed hè? Maar ik, ik paus wel dat ze misschien nog aan deur gaan. Want als je ziet. Uh, Egypte, nee. Die ik... zitten met Saudi-Arabië, Egypte en. Egypte de heeft wel die Sala. Hè? Ja, maar die zijn slecht, hè. Die zien spelen tegen ons. Oh ja, jongen. Ja, maar is. dat was een rus. Plus... met de Rusland is thuis, speelt thuis, Jot. dat is ook een voordeel. Dat is een voordeel. Dat dus in thuis gaan Rusland en Uruguay doorgaan. Rusland en Ur Uruguay, sowieso. Daarna is ja. er een gevecht tussen Egypte en, en, en Rusland. Rusland. Ja, ja. Dus dat kunnen we al zeggen. Groep B, Portugal, Spanje, Marokko en Iran. Ja, Portugal en Spanje is de officieel, hè? Ja. Normaal gezien, Maar Iran was. De... Ik weet nog, voor WG WK waren die ook goed, hè? Ja. Die waren wel goed. Is dat nog Ramadaan of niet? Nee, dat is een. Dan, niet dan gaat dat juist gedaan zijn. Ja. Nou, dan heb je die chance. Ja. Dus waarschijnlijk Portugal en Spanje. Dat wordt wel een toffe match. Ja. Portugal en Spanje. Ja. ja, ja, ja. Maar als, we... als Marokke speelt, gaat het er toch wel rellen zijn in de stad? Ja. Sowieso. Dus dan zou KKV toch uh, beschermingsmaatregelen nemen? Jot, jong. Ja? ja. Joh. Heb je dat al iets ondernomen? Ja, kijk ze bied nog naar de brikjij, ja, jong. Wat die een burgemeester van de PS daar, die doet niks, hè? Nee. He. Nee. Die nee, niks. Nee. Oké, okay, groep C. Frans, Australië, Peru en Denemarken. Oei, dat is uh, normaal, zou jij zeggen Frankrijk, sowieso. De Frankrijk. De... En als tweede. <coughs> ik, zal, ik zal Denemarken pakken. Hmm. Maar Zuid-Amerikaanse landen zijn wel altijd goed, hè? Nou, juist. Maar die hebben wel een lange vliegtocht Want... achter de rug. Want. Ja, het gaat Frankrijk zo in. En dan, ja, de tweede. Peru of Denemarken. Ja. Want Australië zit er Australië... bijna altijd bij, omdat dat een van de weinigste ah, landen is. Ja, in de Oceaan. Ja, daar is geen kat, hè? Die dus, zegt. Ja, Denemarken dan. Gaan we katten? Klopt. Yep. De Dijs. De, de. Argentina, IJsland. Ook. Kroatië, dat, dat is wel accessible. een goede groep, hè. Die IJslanders mogen gewoon niet onderschatten. We hebben die hebben hun moraal is goed, van die IJslanders. <riot> ja, Elke ja, eerste keer op twee WK wel, Eerste keer. Ja, en daar woont geen katten. hè. Ja. 30... 30. 30. Ja, man, hè. Dat is Gent, hè. 300.000 ja, 300.000, 30, sorry. Dat is hè. Dat is Argentinië, ja, die gaan deur. Ja, dat wordt het tweede keer. Ja, ja. Eigenlijk drie aan elkaar gewaagde zo. Dat Maar Kroatië steekt er technisch gezien... Een beetje boven ooit. Wat is dat? heel? Nou, hij is maar een afwasmachine, oh, ja, jong. Kijk, kijk al mijn glazen moeten poetsen, oh. jong. Er Brazil, Zwitserland, Costa Rica Swiss? en Servië. Ja, Paratel, Brazil Dumere, en Zwitserland. Uh, en Zwitserland ja, is ook een goede ploeg, hè? Verdediging Ja, de Zwitser dan. De Zwitseren. Ah, F, Germani, Mexico, Zweden en Korea. Wat is Germanie, jong? <laughs> Germany. Ja. Oh, Germany. Zeg dat dan, Johan. Ja, ja, Germany. Do Duitsland moet... sowieso. de moderna Zweden? Nee, Mexico. Ja. Mexica. Mexico. Mexica. Ik denk het wel. Oké. Okay. Nee? Duitsland en Mexica. Kroptie. Dat is onze groep, dames en heren. Dat is België, Bel Panama, ja. Tunesië en Engeland. Ja, ik zou zeggen België en Engeland. Ik zou... oh ja. Ik hoop het. Een dan land zou het Côte zijn. Ja. H. Polen. Senegal, Colombia of Japan. Ja? Dat is ook. Uh, ja, ik zou zeggen Colombia. Maar het ding is. Nou moeten we goed zien. Want als wij stel wij zijn eerste, dan kunnen wij. Dus wij spelen dan tegen de 1 of de nummer 2 van die andere groep. Ja. Van die groep H. Als wij 1 zijn, moeten wij tegen de nummer 2 twee... van die H-groep. Dus. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, hè? Maar je weet nooit op een WK dat is onvoorspelbaar, hè? Colombia of, uh, of Polen. Een van die twee dan. Ja, Colombia is ook nog een goede ploeg, hè? Maar Polen, die hebben ook maar één aanvaller En wanneer spelen wij onze match, jong? Dus 18 juni? 18 juni. Op welke dag is dat zelf? De 18 juni. Dat is een maandag. Is dat een maandag? Ja, dat is, dat is een, een maandag. Ja, juist. Tegen Sochi om vijf uur. Om vijf uur? Ja. Okay. Vijf en uur. wordt dat uitgezonden in een café? Er wordt een café uitgezonden en de ambtenaren uh, krijgen gratis B, Per goal of gewoon? Per goal, hè. Per goal. En van Panama goed. ook, of niet? Is dat, dat Panama is een, dat, is maakt... 20e. dat is een 23e, dat is een zaterdag. En stel, Panama maakt een goal. Krijgen we dan ook een pint? of? Nee, het nee, dan, nee, nee. Alleen nee van, dan gaan ja. de prijs nog omhoog, hè. Ja? Ja, jongen. ik moet ik ook wat verdienen, hè. Dat is eigenlijk wel een goed systeem dan, hè? Dat is een heel oh, goed ja. systeem. dat vind ik toch. Jot, jong. En dan een De Een e Dat is op een, een zaterdag. zaterdag. Dat, dat, is gaan er veel, dat is om twee uur middags. Dat is schuw. Ja. Dan gaat iedereen buiten zitten op het café. Ja. Dus dan België tegen Tunesië. Jot, toch gaat goed zijn. Ja. En dan een 28e. Dat is op een donderdag. Dat is een donderdag. Dan mag daar. Om ja, mag uur Al oh, dan is ook iedereen thuis. Tegen Engeland. Jot. Ja, dat gaan we wel matchjes zijn, jongen. Ja. En daar moeten we zo een pronostiek geven pronostiek. van wie dat gaat winnen. Ja, ik zeg... Ja, ja. Wanneer zegt jij, wanneer valt België uit? Ja. Ik zeg... Uh, achtste finale moeten we normaal gezien wel overleven. Het voelt te zien als we tegen Colombia of Polen moeten spelen. Dus... het uh, zal het kwartfinale tegen Duitsland of Brazil zijn, zeg. Tegen Duitsland ja. of Brazil, ja. En dat wordt moeilijk, hè? Duitsland kunnen we ook. Ik, ik, ik zou liever tegen, de, tegen een Duits speler dan ja. tegen een Brazil. Ja. Want ze hebben dit jaar nog niets kunnen winnen. Nee, de Dussers, die hebben hun uh, ploeg zit in een, een, een nieuwe fase. Ja. zo'n is transitie. Ja, zoals de Maar Nederlanders hebben dat verkeerd aangepakt. Ja, de Hollanders zijn losers. Hè? Dat zijn losers, joh. Ja, en daarmee, dus, ik zou halve finale willen behalen. Maar de kans is klein. Ik zeg, uh, Brazil wint. Tegen ons. Ja, dus Brazil wint 2k. Brazil wint 2k. Wel, dan zou het er, dat zou kunnen. En België? België, kwartfinale. Kwartfinale draait tegen de Duits. Of tegen de Brazil? Ja. Oké. Okay. Wat is een goede pronostiek in jou, Ja, jong. Maar we zijn wel. Daar is dat toch realistisch? Ja, we zijn we niet te realistisch. We ben niet de supporter, zegt u dat we gaan winnen. Ja, maar ja je moet realistisch blijven hè. Maar wij zijn altijd realistisch. Zeg dan jij je onrealistische ah, wel We gaan de finale verliezen met Draaien tegen Tegen? een Brazil. Tegen Brazil? Jot. Oké. Okay. Draai In. Jot. Dat is wel een beetje afgang. Ja, maar het is toch in de finale Ja. Maar ik zou die Brazilianen wel een keer willen terugpakken. Van in 2009. Twijfie. Twijfie. Ja, dat was, dat was een rondkoop van joh. Want de merk die had geskeut, hè? De merk. Ja, ja. En de werd afgekeut, ja, hè. Allee, joh werd afgekeurd. Oh Dat was puur voor het geld. Ja. Maar je had toch Je kunt dat niet meer bewijzen, hè? No. Ja. Dus dat is nog steeds de Johan en Patrick. Live. From. Maar Villa. En dan gaan we afsluiten met de Johan en Patrick. Live. Afspeellijst. Die staat op onze Facebook, die staat op onze mail, die staat overal te vinden. Jong. Die kun je overal vinden jong. en je hebt gewoon je Johan en Patrick afspelen. Juist. En als zijn dan nu dus zagen, leekjes, die je eigenlijk constant kunt spelen. Zowel op begrafenissen, grafenissen, was, uh, noem maar op. jong. zijn eigenlijk de beste leekjes ter wereld. Maar, soms moeten ze leekjes ongepast daarin gekomen of mankeer er leekjes. En wie heeft dat daar dan ingesmeten? Hè? De Ronnie of de Danny. Zoals de Ronnie en Dani Danny hebben we soms geen smug, snapte. Ja, dat is zo meer zo. Boemka, boemke, boemke, boemke. Jot, jot, jot, jot, dat is geen muziek. Dan kan ik dit ook maken met mijn tenen. Ja. Dus daarom gaan we nou verder met de I en de J. De artiesten van de I en de J. Ik ken niks van de I en de J. Ja, maar er gaan, oh. er gaan artiesten komen en zeggen van, oh wel, godverdomme, ik ken die. Hè? I hip-hop. Ah ja, juist. Juist. Juist, jong. Nee, die gaat sowieso de, rev de revue passeren. Ah ja, John Denver. John Denver, dat is ook met jij. Jezus. Johnny Cash. Johnny Cash. Oh jezus. Dat zijn nemen Johnny dan... Holiday. Johnny Holiday. Oh, wat zit die? Nee, die gaat niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, dat is Frans, hè, jong. Nee, dat zijn Vlamingen, hè, heet jong. Oh, de ergste leken, jongen. Ja. Dat is goed, hè? En dat is een goed liedje. Ik heb Dat is een ja. oh, niepje, Maar die treedt altijd op in Bloodbovenlijf weet je eigenlijk voor wat dat is, joh. Ah, ja, die heeft dat één keer gedaan en dat moet hem dat altijd doen. Hè? De ja, mensen maar... verwachten dat. Hè? Jot. Snap je? Maar die dat lichaam, laat dat toch eigenlijk niet mee toe. Dat is wel helemaal grimpeld. Maar eigenlijk die verzorgt zich technisch gezien nog wel goed, hè. Ja, toch iets Jot. Dat is ja, de passen. Dat is, ja, dat is ook ook een pas van hem, hè. Ward, Mary, Tina Turner en Ike. Yes, is dat goed? Is dat Tina. Ike en Tina Turner. Is dat goed, Leeke? Ja. Like ja. Oh, wat gaat dat? We moeten rusten, hè. I get a job in the city, working There's one for one my man. We Night and day. Geen dat nice. Ja. Waarom ja. oh, moet dat Daar zit een story Ja, yeah. dat is jou. Ja, daar zit zo het in een beetje. Ja. Dat is de rinktoe van mijn vader, joh. Echt? Ja, toen. Echt? Ah ja, dat wil ik ook. En hoe oud is dat vader nou? Ah, dat is toch al 40? zeker? 85. joh. ja, ja. En die is fan van een Icantina? Ja, toen. Als je zo direct, joh. Dat is weer Icantina. maar uh, Mountain High. I was a girl, I a ja. Imagine Dragons. Dat is meer voor de jeunesse. Ja. Zoals de Maïten zijn. Ja. Dat is dan een beetje meer pop. Jij mocht kiezen. Want oh, ik vind, dat, mee... ik, ik vind dat dat erin houdt. Als we een beetje. Ja. linken aan de jeunesse. Maar ga is geen grote fan. Ja, een beetje wel veel. Ja. Maar die kunnen misschien eindelijk wel doen. Ja. ja. Inner it? Yeah. yeah. The one. Yeah, need you. Need to you tonight from Uzra. You think Ida in it? In in in x. in in, in, in, x. X. in, in, in classic, Ja. Eh? Yeah. New Sensation. sensation. Yeah. What the feeling. What a feeling of Irine Kaurak. That's a good song, eh? That mag good song. Iron Maiden. Yeah. Oh. Fear, Fear of the da Dark. is dat Ah, yeah. Fear, Fear, Fear That's oh, a good one. eh? Yeah. Yeah. Yeah. They have yeah. meer Center Falls. Ja, Mark erin. Joh. Ja. De Jackson 5. I want you back. Daar word er happy van, hè. Ja, happy sound. Ja. Yeah. Michael Jackson speelt daarin mee, he. De Michael? Ja, de jonge Michael. De jongen toen nog zwets was ook. Ja. Let do my thing. Dit is Davis Brand, you know. joh. Welke titel? This is like, a, like a sex machine, man. Yeah. Get up. Het? Ja, James Blood. Dank Dat doet hij mij altijd. Ik ga naar reclame. Jot. <laughs> T. James Dead. Wat? dat is een kerving. Dat, dat, is is dat is niet origineel, maar, een keer hm. maar ja, dat is een origineel, ja, maar ja, ja, Jay Z. Jay Z. Jay Z. Jay Z. Jay Z. Jay Z. Maar ik vind dat we daarin mogen. Ik heb mijn vetorecht, hè. Ja. Jij bent zo uh, van Jeroen van der Boom. Dat moet erin, hè. Ja. Daar gaan de, de leiders op zot, Het ja. Oef. Uit rode artiest van het meisje? Nee. Maar je kent het wel, hè. Ja. Great Balls of Fire. Hm. Jerry Lee Lewis. Hm. Wil dat kunnen? Ja. Are you going like to be my girl, van Jet? Als een goede liedje Ja, hij is Dat is oh, oh. ja. ja. een ja. Jimmy, hè. Ja. Een oh, ja. Jimmy, jong. Ja, alles van een Jimmy, hè. Hier, zijn. Sarah Saragosta, een Jimmy café Dat is altijd uh, lustig. Dat is alizant, hè. Ja. Dat is direct naar buiten ja. en de Polonaise doen, hè. Joe Kukker. Dat is origineel van You Are So Beautiful. Dat is perfect voor op mijn traan, hè? Ja, daar heb ik mijn openingsdans op gedaan. Heb jij daar openingsdans ja. op gedaan, joh? Geen succes geweest, maar. Nee, Alex zou dat ook kunnen spelen op mijn hè. Ja, ook. Oh, kies ziet er zo schoon uit. Oh. Nee. Nee. Nee. Maar eigenlijk die een joe Dus Alex zegt je eerst van: dat is zo schoon. En dan maakt hij een lieker, alleen doet dat kleren uit. Ja. Die houdt van de vrouwen. Ja, precies, jong. Dat is eigenlijk een MeTooke. Ja. Deze is meer van een jeugd van de tegenwoordig, jong. Maar deze is niet de jeugd van de tegenwoordig, maar die noemt Joey Badass. Badass. En, maar die S'en, dat, dat zijn met dollar dollartekens gedaan. En die had van geld. Jot. En My dat job. is een bad S. Next. Next. Maar wat moet dat erin, daarvoor? Goh. Moet dat daarin? Jij moet het... Jij hebt je vetorecht. Dus ik heb mijn... Gij... Ver... Ja, ik vind eigenlijk technisch mag dat van mij uit. Ja, ben ik ook. Dit is gewoon het Star Wars team. Als ik begraven word, wil ik op dit begraven worden, ja, Ja? En zo met stormtrooper. Met zijn Zo binnenkomen, mee. Yeah, that's good. Journey, don't stop believing. Oh, think you, we Moeten ja, we win this one. One more number up, take. We're strong. Yeah, Maar a cover group, then begin. Yeah, ja. ja. Love will always apart. Joy division. Yeah, yeah. I feel it. Can it now? To Breaking the law. To the law. Pff, pff. Justin Bieber, jong. Wat gaan we daarmee doen? Weg. Weg? Of is het een klassieker? Wat doe je mean? Dat is toch geen klassieker? Maar is dat wel een klassieker van een Justin Baby? Baby. Baby. Ja, maar dat is, dat is kinderachtig. What do you mean? Ja, ik vind dat scheidt niet meer, eigenlijk. Maar je moet toch denken aan kinderen, hè. Ah, oh, ja, dan. Of de sorry. Baby, dat komt er niet in, hè. Eerder een Justin. Maar ik duur, hè? Ja. Ah, ik haat dat niet meer. Je haat dat niet meer. Je hebt die ruiken en dat is zo buiten, hè? Je hebt dat buiten, Ik vind dat buiten, hè? Maar het is wel een jullie, ja, he. hè? Het is waar, wel... hè? En dit waren de leekjes, joh. Dit waren van i en jij, ja, we zetten al aan de k, joh. Oké. Okay was je conclusie. Oh, mijn conclusie. Al wel... was mijn conclusie, alweer i en Alleen INJ. en volgende staat keer staat het in uw top 5? Of. Nou, nou zo'n betere beter liedje als deze. Ja. Maar die een journey bijvoorbeeld. Ja, don't stop believen. Uh... Ja, dat dat is mag ik van de een... top. Ja, dat is een van de toppers. Dat we toch vandaag ja. besproken hebben. Dat is een amazing. Dat is een amazing. En ook. Uh... Dit wil ook eigenlijk zeggen, uh, het einde van deze podcast. Wat kunnen we vandaag concluderen, Johan? Ronnie is een plooier. Ja. Jot. En Ronnie dat is nogal een beetje een onhandige. Heel onhandig. Heel onhandig. En ik kan, kan hier raaien en kan hij zegt geen dag. Maar moeten we niks positiefs naar zeggen over de Ronnie? Want oh, anders, wat? als die dat gaat luisteren, dan gaat dat gaan niet goed overkomen. Ik ga niet goed overkomen. Dus, dus de Ronnie, Hoorten jij kunt heel goed met de natte. Als ja. je leeft uit. Ronnie, jij bent een propere gast. Ja, Ronnie, jij kunt. En jij en je, het kunt mec, goed. je kunt een beetje nefassen. De nefas. En je hebt altijd kei vrienden. Jots, ja. dat telt in het leven. Voilà. Is nee, dus na nou hebben we het Na nou hebben we toch een positieve afsluiting ja. van dit. Toch een raar podcast. Ik vind nog een Heel raar eigenlijk. Ja, ja, maar, dus, maar ja, het is ook een jubilee. Hè. Dus misschien ah. hadden we een beetje te heug verwachtingen. Ja. Ik had eigenlijk zo heug verwachtingen en die zijn. Nou, niet zo volledig ingevuld. Nee. Niet. Dus dus dan maar moeten, moeten wij, wij de tiende, in de moeten crazy wij, doen joh. Ja. Dan moeten wij live gaan, maar in een bos of zo. Of we moeten zo een bv uitnodigen of een zo. Een BV. Ja. En wie, of wie pijzen? Bart de Paal of zo. Ja, Bart de Paal. Ah ja, dat zou onze onze onze ook, Jong, ja. Allee. Allee. En dan een keer Bart dus als Zijn kant van het ja. verhaal hadden ja. ja, er. Ja, want ik kijk altijd de andere kant van het verhaal, maar zijn verhaal niet. En ik wil wel weten van wie dat die vrouwen zo... zijn, of van wie dat. En dan kunnen wij zo zorgen voor diepgang. Diepgang. Zo diepgangde diep interviews. Zo, gaan... zo oog in oog. Oog in oog. En laat die sms een keer op tafel. Laat het een keer zien. Ja, laat die sms een keer zien en alles op tafel leggen. Ja. Karten open. Jots. Ja. Alle fouten op ja. tafel leggen. Ja, vatten op tafel. Jots. Ja. En we gaan dat bespreken hey. hier. Jots. Ja. En, en we gaan dat niet knippen dames en heren. Nee. Nee, Daar gaan nee we dat niet wordt toe. niet geknipt. Dus Bert, ik ga je vinden, jong. Hoe gaan we dat doen, jong? Ah jong, langs voorbij zijn huis rijden, dan gaat hij wel een keer een een doen, sms ke sturen. We zijn mensen gestuurd. Dat komt in orde. Dat komt helemaal in orde. Dus ik was de Patrick en alsmaar zat de Johan. Juist. Dat juist. De Mike die is, ook al, die is ook al weg, die moest gaan werken. Die moest wel basisjes gaan fixen. Maar... Die gaat zijn buizen in Polen al. Ja, het is ook, dat is ook lastig gekeurd. Ja. Dus dit was Johan en Patrick he. live. Live mijn villa. from villa. van the villa, from the Patrick. Van de Patrick. Dus elk zijn een goede nacht nog. En à la prochaine. Is juste he? Ja, juist, tot de volgende. Juuut. Ciao. Hasta la vista. Hoe <lacht> noemt dat nou? Je weet wat ik bedoel, hè? Allee, hè, Hoe noemt dat? Ik weet dat niet. Maar dat lijkt zo. Ah. Patat. maar me, dat is mijn kaas. No, nee, dat is niet mijn kaas. Maar nee, ik moet dat toch kniepen. Meer details. Meer details, ah, wel, dat is er precies op mijn tort, dat zit precies patat niet. Het is typisch Spaans. Typisch Spaans gerecht. Kijk ik niet zo. aan. Wat kijk jij, Maar, is... <tie> maar de, zit er daar potlaat in? Ik weet het niet. Air is ja. nee, nee, nee, Wacht. Spaanse gerechten. Tapas. Nu nee, zijn een kleine hapje, hè. Allee, zo dip is Spaans ding tortilla ja dat er. Maar Bedoel, dat is toch niet echte... echte... ja dat is toch dat, is een, dat zit toch patat in <laughs> nee dat is toch niet van wat is dat dan je oh wat er gemaakt tortilla ja daar zit toch patat... Ja, patat in nee daar zit van alles gewoon maar zit toch patat in volgens en dikke omelet van een ei omelet oh wel ja en een even wat oh nee nee die gaan niet uitvallen hè maar het smaakt. Ah oh, wel, dat zit toch door zo. Dat is Ik ga dan De niet tortilla. Maar vroeger vond dat het, het smaakte naar patat. Nou, het smaakt naar patat. Ja, maar daar is ja. de ui en patat. Ja, zie je, jetzt staat ja. erop. droppen patat. Dat is zin. Smaakt naar patat. Smaakt naar patat en cement patat. Cement